Avond kort na achten, je ziet niemand meer op straat. Je vraagt je af wat kan de oorzaak daarvan zijn. Zelfs de televisie zwijgen, want de radio moet aan. Dat kan alleen nog maar voor Barracuda zijn. Met een lach en een traan, Barracuda laat maar gaan. Gooi je plaatjes maar weer fijn de eten erin. Vreugde in het leven, die een ander niet kan geven. Zo'n piraat maakt het een ieder naai de zin. Barakuda. Barakuda. Blijf gekluisterd aan uw toestel, want ze draaien plaat na plaat. Hun verzoek voor jong en oud gaat er steeds in. Het is alsof de uur. Vliegen de avond is weer zo voorbij. Schakel dus uw toestel vrijdag tijdig in. Met een lach en een traan, maar laat maar gaan. Hoo je plaatjes maar weer fijne eten. Erin. Breng maar weer vreugde in het leven, die een ander niet kan geven. Zo'n piraat maakt het een ieder naar de zin. De week zien wij verlangend naar de vrijdagavond uit Eindelijk is het dan zover het is, acht uur Daarom wensen wij met velen uit de diepste van ons hart Barakuda nog een lange levensduur Met een lach en een traan, Barakuda laat maar gaan Gooi je plaatjes maar weer fijn de eten in.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 Zo'n piraten maakt het ieder naar de zin.